4 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Het kabinet heeft het debat over de mislukte evacuatie in Libië doorstaan. Een motie van de linkse oppositie om het kabinet te laten erkennen... dat de evacuatie niet op deze wijze had moeten plaatsvinden, haalde het niet. Premier Rutte blijft achter het besluit staan... om de Nederlandse ingenieur te evacueren. Wel vindt hij dat er uit de operatie lessen zijn te leren. Daarom zou een dergelijk besluit in de toekomst... op een andere manier tot stand komen. Gisteravond gaven de ministers Hille en Roosentaal toe dat er fouten zijn gemaakt bij de helikopteractie. Minister Hille betuigde spijt dat de bemanningsleden in levensgevaar zijn geweest. De hele Tweede Kamer steunde een voorstel om bij riskante operaties voortaan standaard de inlichtingendienst MIVD in te schakelen. De Amerikaanse ruimtesonde Messenger heeft de eerste foto's van de planeet Mercurius gemaakt. De zonde maakte ruim 360 foto's en NASA heeft één daarvan openbaar gemaakt. Later zullen er meer worden gepubliceerd. De Messenger kwam eerder deze maand in een baan om Mercurius na een reis van meer dan zes jaar. Over de planeet die in ons zonnestelsel het dichtst bij de zon staat is weinig bekend. Wetenschappers willen aan de hand van de foto's het hele oppervlak van de planeet in kaart brengen en onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft het EK-kwalificatieduel tegen Hongarije met 5-3 gewonnen. Bij Rust stond het in Amsterdam nog 1-0 door een doelpunt van Van Persie. Nadat Hongarije binnen vijf minuten na Rust op 2-1 kwam, scoorde Snijder Van Nistelrooy voor Oranje. Na opnieuw een gelijkmaker van Hongarije besliste Kuit met twee doelpunten de wedstrijd. Het Nederlandse elftal is nu vrijwel zeker van deelname aan het EK-voetbal volgend jaar. Het weer wisselend bewolkt, minima tussen 7 graden in Zeeland en min 1 in Groningen. Overdag steeds meer bewolking en af en toe regen. En het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. wakker Nederland het Bastiaan nachtegaal en Cambranuła Goedemorgen, het is woensdag 30 maart, twee minuten over vier. Dit wordt de dag dat... Het OM reageert op de verweren van Bram Moskovic in de zaak Geert Wilders. Het kabinet een brief stuurt aan de Tweede Kamer over Libië. En aardsvijanden Pakistan en India strijden voor een plek in de finale van het WK Cricket. Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker Nederland. Voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u waarom inwoners van Bergen woedend zijn. Hoe de toekomst van Frans Bauer eruit ziet. En welke Nederlanders beloond worden voor hun inzet... Tegen huiselijk geweld. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de kranten van vandaag. In de Telegraaf een artikel over het koninklijk bezoek in Vietnam. Verslaggever Peter klein was daaraan bezig. Ze waren hier uh, samen met een handelsdelegatie, een hele grote, van ruim 100 bedrijven. Uh, die hier ook zaken in deze opkomende markt. Dat is eigenlijk het verhaal. En, uh, het ligt heel centraal in de Azië. Het uh, uh, ja, groeipercentage is hoger, terwijl er uh, natuurlijk een uh, wereldwijde crisis is geweest. En we blijven nog even bij de Telegraaf. Daarin staat ook dat er schuilplekken komen voor mishandelende bejaarden. Met dit plan hoopt het kabinet zo'n 200.000 senioren te helpen... die door hulpverleners worden gemolesteerd. De dader is vaak een verzorgend familielid die het niet meer trekt. Het plan wordt vandaag gepresenteerd door staatssecretaris van Volksgezondheid Veldhuis van Santen. En van hulpverleners gaan we over naar de politie. Want in plaats van boeven vangen... Gaan steeds meer agenten in tv series spelen? Wordt spitsverslaggever Jorn Jonker. Er was gisteren nog al wat ophef uh, over een agent die in Den Haag bij een nieuwe televisie-serie uh, aan een nieuwe televisie-serie gaat meewerken. Nou, ik uh, belde rond en uh, in, in Maastricht is dat al een boosje aan de gang al jaren. Alleen uh, uh, waar in Den Haag ophef is, zijn ze de, in Maastricht zijn ze er eigenlijk heel erg blij mee, want het stad en uh, politieagenten zijn er ook heel erg blij mee. Want hun werk wordt er duidelijker door en uh, ze kunnen goede thema's aansnijden zoals mensenhandel en, uh, en dergelijke. Dus waar, waar de PVV in Den Haag boos was, zijn ze eigenlijk in Maastricht zijn ze er uh, hartstikke blij mee dat er uh, een agent meewerkt in die serie. Ook al uh, wordt ze bezuinigd op de politie en uh, kunnen ze die agenten wel gebruiken. Twee agenten werken dus in Maastricht in een politie-serie en nu ook één in Den Haag. Dat alles ondanks de bezuinigingen. En van bezuinigingen hebben ze ook last bij de bibliotheken. Steeds vaker moeten zij hun deuren sluiten vanwege geldgebrek. Zo gaan in Den Haag zes van de 19 bibliotheken dicht en in Rotterdam zelfs 15. Dat staat in de Volkskrant. Veel ouderen zijn er niet blij mee. Zij moeten straks langer lopen naar de bib die nog wel open is. Ja, en uh, um, we gaan het hebben over prinses Maxima. Uh, prinses Maxima, tien jaar geleden zei ze nog... dat was een beetje dom, maar inmiddels is het haar echtgenoot geworden. Prins Willem-Alexander. Het is nou exact tien jaar geleden dat het stel aankondigde om te gaan trouwen. En we blikken terug op die tien jaar Maxima in Nederland... met de hoofdredacteur van het blad Royalty, Mark van der Linden. Goedemorgen. Goedemorgen. Tien jaar Maxima. Is ze al een echte Nederlandse geworden? Ja, zeker. Ja, want ze moet natuurlijk toch de koningin worden... Uh, is, ze, is ze goed op weg om dat te worden? Nee, ze is gewoon in Nederland al. Uh, ze spreekt nog niet perfect Nederlands, maar ze is uh, helemaal ingeburgerd. En uh, ja, ze wordt koningin, maar niet koningin zoals Beatrix. Dat was gewoon de echtgenote van de, ko echtgenote van de koning. En mag daardoor uh, zich koningin noemen. Maar het is als koningin natuurlijk ook belangrijk om in de harten van, uh, van het volk te zitten. Is dat haar gelukt? Ja, zeker. Maxima ze is al sinds jaren dag de populairste van het uh, vorstenhuis. En dat zal ze voorlopig ook wel blijven. En hoe zou je de afgelopen tien jaar voor Maxima nou samenvatten? Um, nou uh, ja, toch wel verrassend. Uh, ze heeft zich zeer goed aangepast aan Nederland, aan het leven aan het Hof. Ze heeft zich populair gemaakt zonder uh, te veel uh, van de eigen persoonlijkheid te verliezen. Uh, ik vind dat ze nog in grote lijnen steeds dezelfde Maxima is als uh, in maart 2001. En dat is belangrijk. Nou, ik denk dat het voor haar zelf wel belangrijk is dat ze niet te veel veranderd is. Ja, we kennen natuurlijk Maxima ook nog uit de tijd in Argentinië dat ze aan het feesten was. Maar dat feestbeest is toch een beetje heeft weg moeten slijten, denk ik. Ja, maar ja, iemand die veertig uh, wordt dit jaar is niet meer dezelfde vrouw als die ze was toen ze dertig was. Dus uh, dat, uh, dat verandert vanzelf ook. Uh, volgens mij is er nog steeds iemand die van uh, een feestje, een dansje en uh, een drankje houdt. Is dat misschien ook waarom ze zo populair is bij de Nederlanders? Nou, ik vind dat je daar niet te veel uh, uh, koude grondpsychologie overheen moet gooien. Uh, ze doen het gewoon goed en daarom is ze populair. Omdat ze een, een aardig mens is? Het is uh, iemand die met beide benen op de grond staat en uh, die uh, uh, niet is opgegroeid in een paleis... en daardoor ook elke dag kan genieten van uh, de privileges en het goede leven dat ze daarvoor heeft. Als we terugkijken op tien jaar maximaal, wat is dan echt een hoogtepunt? Ja, het hoogtepunt is haar eigen persoonlijkheid. Ze heeft thuis van Oranje veranderd, verjongd en uh, ook populairder gemaakt. En wat was een grote uitgeleider? De toespraak over de Nederlandse identiteit uh, is haar zwaar aangerekend. Ik begrijp wel wat ze destijds bedoelde, maar ze had de verkeerde adviseurs. En die hebben dus, uh, zijn dus eigenlijk verantwoordelijk geweest voor die wat onhandige toespraak. Ja, toen ze zei dat er geen Nederlandse identiteit bestond. U bent uh, hoofdredacteur uh, van Royalty, dus maakt daar ook van dichtbij mee. Is het echt anders dan dat wij haar zien op tv, op die vaste persmomenten? Nee, nee. Nou, het, het enige wat we, uh, wat we niet zo snel zullen zien is de, de pittige kant van de prinses. Uh, tenminste wat de meeste Nederlanders niet zien. Uh, ze kan ook zeer boos worden. Ze kan ook met, uh, uh, met zeer veel temperament uh, en veel passie uh, haar uh, mening... Uh, uh, ...verkondigen en uh, daaraan vasthouden. En want, want u heeft het privilege om er van dichtbij mee te maken... dan is het ook fijn om, nee, om, om fijne mensen te hebben. Dus het is, als ik het goed begrijp, voor u ook wel prettig om, om zo'n prinses te hebben. Want voor hetzelfde geld had Willem-Alexander getrouwd met iemand... ...nou ja, met wie je liever nou, niet op stap gaat. Ik heb ook andere vriendinnen van Willem-Alexander uh, meegemaakt. Niet echt gekend, maar wel gezien. En die hadden het in mijn optiek niet zo goed gedaan als Maxima het nu doet. Nou ja, Maxima doet het dus heel goed. En is het laatste jaar dus flink gegroeid in haar rol als prinses. Dankjewel, royalty-hoofdrector Mark van der Linden over tien jaar Maxima. Zometeen gaan we het nog hebben met Leontine Borsato over groente en fruit. Uh, en we hebben natuurlijk onze dromenfluisteraar hier in de studio. Dus heeft u een droom en bent u benieuwd wat dat te betekenen heeft? Bel met 0800 112. Dit is Karel Kreijhof, bekend van de bruiloft van Maxima. ja no luce tan bonita María. Minta de los labios María, minta de. de los labios María, minta ¿Qué es lo que pasa María? Ha sufrido un desengaño y al transcurrir de los años ya no luce tan bonita María. Los labios, Maria. Karel Kraaienhof op uh, Radio 1. Ja, en het is woensdag dat ze dachten dat de tijdschriften uitkomen. En wij hebben alvast een aantal voor je doorgenomen. HP de Tijd komt met een speciale homo-editie. Er is ook voor het eerst onderzoek gedaan aan lifestyle van homoseksuelen. En wat blijkt? Veel clichés kloppen. Lesbiennes drinken twee keer zoveel bier als de gemiddelde vrouw. En een favoriete drank is dan ook bier. Ze gebruiken geen verzorgingsproducten, behalve gel. Homo's die zijn wel van de cremes, maar de rest van het geld gaat op in de Mac Store. Het CDA zit in de stress, schrijft de HP. Zaterdag is er weer een partijcongres, maar ze hebben nog steeds geen antwoord op de PVV. HP dompelde zich onder in de partij en woonde een symposium bij. Daar verkocht Jack de Vries het CDA als een goed merk. In de revue deze week een top 15 van linkse graaiers. Ze noemen zichzelf links of progressief, maar verdienen ondertussen bakken geld. En als het even kan via de staatsruif, constateert revue graaimeter Mark Koster. En op nummer 1 staat Jan Mulder. Daarom ziet hij ook de cover van de revue. Volgens zijn zoon is het een echt arbeidersgezin. Maar daar geloven wij niks meer van, Nadi en geen reclames. En we blijven nog even in die linkse hoek. Revue sprak met GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi. Hij zegt vooral niet radicaal te willen worden. Soms moet je het beetje bij de naam noemen. Het beestje natuurlijk bij de naam, anders wees je gek. Maar hij wil niet Wilders blijven uitschelden voor vuile racist. In Inveren Nederland deze week een interview met Ab Klink. Hij zette zich 30 jaar lang in voor het CDA. Maar ging ten onder in zijn strijd tegen de samenwerking met Geert Wilders. En dat is iets wat hem zelf ook nog erg verbaast. Vooral omdat hij zelf bepaald geen softie is als het om de islam gaat. De moslims moeten nog leren dat een religieuze overtuiging... niet van bovenaf kan worden opgelegd, zegt Henk Bleker. Goed, u luistert naar nu al wakker Nederland. Het is bijna precies 14 over 4. Um, en we gaan het zo meteen nog hebben over de dag van de vrolijkheid. Maar eerst over groenten en fruit. Ja, Nederlanders eten te weinig groente en fruit. We horen het al jaren, maar blijkbaar doen we er weinig mee. Dat moet veranderen. Iedereen moet iedere dag twee ons groenten en twee stuks fruit eten. Twee keer twee, knoop het in je oren. Vandaag gaat een campagne van start. Ik doe mee met twee keer twee om iedereen van het belang van groenten en fruit te doordringen. En dan vooral kinderen, want die moeten echt vaker aan het groen voer. Een van de bekendste moeders van Nederland, Leontien Borsato, is ambassadrice van de campagne. Leontien Borsato, goedemorgen. Hey, goedemorgen, hallo. Staat het fruitontbijt al klaar? <laughs> ja, nou, het is een beetje te vroeg hoor. <laughs> Nederlanders die, die eten blijkbaar te weinig groenten en fruit. Hoe slecht staan we ervoor? Ja. Ja, we staan, er, we staan er inderdaad slecht voor. Heel veel Nederlanders komen gewoon toch niet aan de 2x2-norm. En we weten eigenlijk allemaal wel dat we het moeten doen, maar ja, door heel veel ja, door drukte en door dat kinderen niet lusten, komen we er gewoon eigenlijk niet aan toe. En dat, daar moet gewoon verandering in, in, in komen. Jij wordt een van de gezichten van de campagne Ik doe mee met 2x2. Wat gaat die campagne precies inhouden? Ja, ik ben samen met Angela Groothuis ambassadrice om deze campagne uh, te ondersteunen... En, en om mensen eigenlijk te motiveren, ook door onze eigen ervaringen, onze eigen verhalen met onze kinderen... maar zijn ook moeders natuurlijk, uh, uh, om mensen dus inderdaad uh, meer groenten en fruit te laten eten. En uh, ja, wat de campagne inhoudt is om een beweging in gang te zetten... zodat we het belang in gaan zien van groente en fruit. En het ook daadwerkelijk gaan doen, want we weten het allemaal wel... Maar we doen het niet. En uh, uh, ja, de campagne is, is zo goed gemaakt dat we gewoon leuke tips krijgen. En uh, er worden boekjes uitgegeven bij het consultatiebureau om jonge ouders ook te stimuleren. En met hun kinderen zelf uh, bijvoorbeeld fruit te laten klaarmaken. Want dat is natuurlijk een goede tip. Als kinderen zelf iets mogen doen, dan is het veel leuker om het daarna ook op te eten. En je had het er net over dat kinderen ook een beetje betrokken moeten worden. Met koken, zodat ja. ze het dan wat leuker gaan vinden. Hoe krijg je ja. dat voor elkaar? Hoe, hoe maak je het koken van een bloemkool leuk voor een zevenjarige? Nou, ik denk uh, met kleine kinderen: het, het koken wat lastig wordt. Maar bijvoorbeeld met fruit: als jij kinderen gewoon zelf hun sinaasappels laat persen, dat is natuurlijk hartstikke interessant. Of fruit: ik weet dat mijn kinderen het geweldig vinden om allerlei soorten fruit door die persen te gooien en dan, dat daar dan een sap uit komt. Ja, dat vinden ze leuk. En dan is het ook leuk om het te drinken en zorg ook voor dat het er leuk uitziet. Maak een feestje van het bord. He, als je het in een leuke gekleurd schaaltje doet of uh, een leuke gekleurde prikkenstrop, is het gewoon toch leuker om fruit te eten dan wanneer je een appel in je handen gedrukt krijgt. Ja, is dat een gouden tip voor kinderen? Maak het spannend. Nou, ik denk wel dat het, dat het voor kinderen zeker belangrijk is om het sowieso aan te bieden. Ik bedoel, uh, ook als het niet lusten, laten ze het wel steeds proeven, want ook je smaak verandert. Uh, dat zie ik ook aan mijn eigen kinderen. Vroeger lusten ze geen spruitjes. Nou, ik ben het gewoon blijven eten, omdat wij het lekker vonden. En nu eten de twee van de drie eten spruitjes. En het is niet zo dat ik mijn kinderen het echt door de strot duw of zo, Want dat denk ik, heeft <laughs> volgens mij geen zin. Maar om het aan te bieden en het te bl blijven laten proeven, denk ik dat dat op een gegeven moment werkt. Ja, dat is wel een tip, denk ik. En is het ja. lastig om je kinderen aan, uh, aan de groente te krijgen of je man? Wat zeg je? Wat is het lastig om je kinderen aan de groente te krijgen of, of je echtgenoot? Nee, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf vroeger een ontzettend slechte groenteeter was. Mijn moeder heeft me moeten voeren tot mijn twaalfde. Het is echt vreselijk. Dus ik weet er alles van dat je het als kind gewoon af en toe vreselijk vindt om groente te moeten eten. Um, uh, dus ik was lastiger, maar uiteindelijk is het bij mij allemaal goed gekomen. Hè? Mijn man is het volgens mij altijd al goed geweest. Het is gewoon een lekker bek, die houdt er wel van. Maar het blijkt uit ervaring van veel ouders dat het voor kinderen lastig is om, om groente te laten eten. Omdat ze het idee hebben dat alles wat groen is niet lekker is. En dat is gewoon niet waar. En dat is eigenlijk wat de campagne wil gaan doen. Gewoon tips geven. En, en, uh, ja. eh, zodat de ouders weten hoe ze het op een leuke manier en lekkere manier kunnen klaarmaken. Ja. En dat is gewoon belangrijk voor, uh, ja, voor onze gezondheid. Ja, en ik doe er zeker ook mee. Twee keer 2 Lion Timo Sato, uh, dank je wel. En uh, nou, vandaag begint dan de campagne 2 keer 2 18 minuten, minuten over 4. U luistert naar Nu Al Wakker Nederland op Radio 1. We gaan het straks hebben over uh, de dag van de vrolijkheid. Uh, en de droomfluisteraars bij ons in de studio. Bel met 0800-1121 als u een droom heeft die u verklaard wil hebben. Het kan een fijne droom zijn, een nare droom. Maakt niet uit. 0800-1121. Dit is Niemand van Jurk op Radio 1. Wonderlijke jongen, hij zat achter in de klas. Hij had geen vrienden, niemand wist echt wie die was. Droeg vreemde kleren en liep altijd uit de pas wonderlijke jongen in een houtje touwtje jas wonderlijke jongen Niemand zag er niemand niemand niemand zei er niemand voelde niemand niemand niemand hoorde niemand deed er niemand niemand niemand vond hem leuk. Niemand vroeg er niemand zag er niemand niemand niemand zei er niemand voelde niemand niemand niemand hoorde niemand deed er niemand niemand niemand vond hem leuk. Niemand kon zijn wonderlijke zinnen ooit verstaan. En op het schoolplein sprak dus niemand hem mooi aan. Er werd om hem gelachen en hij werd vaak nagedaan iemand er zijn houd je touwtje aan niemand vroeg niemand zag niemand niemand niemand zei niemand voelde niemand niemand niemand hoorde niemand deed en niemand niemand niemand vond hem leuk niemand vroeg niemand zag niemand niemand niemand zei niemand voelde niemand niemand niemand hoorde niemand deed en niemand niemand niemand vond hem leuk wonderlijke zonderling, nooit opgeraakte wonderling nooit gezien en nooit gehoord en nooit de wonderling was er klaar mee. Op een dag toen is hij voor de klas gaan staan. Zet de eerste radio op vol volume aan. Hij riep nog wat, maar dat was echt voor niemand te verstaan. En haalde iets om dus een houtje, touwtje, jas vandaan. Niemand zag en niemand niemand niemand zei en niemand voelde niemand niemand niemand hoorde niemand deed en niemand niemand niemand, niemand vond het leuk. Niemand voelde niemand zag en niemand iemand, niemand niemand zei en niemand voelde niemand niemand niemand hoorde niemand, niemand deed en niemand niemand niemand vond het leuk. Niemand voelde niemand zag en niemand niemand niemand zei niemand voelde niemand niemand niemand hoorde niemand niemand niemand niemand Cameron, was ben jij wel eens in een goede grap getrapt? Uh, ik was in een goede grap getrapt. 1 april grap? Ja, bijvoorbeeld? Uh, ja, ik denk dat ik een jaar of tien was. Jeugdjournaal heeft ieder jaar van die grappen. En uh, ik weet nog heel goed, toen zeiden ze dat er een mummie was in Leiden... waar ze het hart van aan het kloppen hadden gekregen... En ik weet nog dat ik zei, papa, ik wil naar Leiden, want er is een mummie waar het hartje van tikt. Spannend. Ja, vrijdag is het weer zover. En uh, de Nationale Stichting Ter Bevordering van de Vrolijkheid haalt Gollum naar Nederland. En dan denken de meeste Nederlanders gelijk aan het vervelende, onaardige figuurtje uit de film Lord of the Rings. Maar toch is Gollum een heel ander figuur. Foonie Bisma van de Stichting Vrolijkheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie is die Gollum? En waar komt hij vandaan? Um, nou, wij noemen hem Golem en Golem is vooral groot en is de vriend en beschermer van alle kinderen in de wereld die vergeten zijn, uh, die niet gezien worden, die in ellendige omstandigheden moeten opgroeien en die gewoon geen kind moeten zijn. Uh, Golem is uh, ooit verzonnen door Koen van Mechelen, 20 jaar geleden. En er zijn al 26 Golems die door de hele wereld hebben gereisd om naar alle kinderen te gaan. Waarvan hij denkt dat ze Golem nodig hebben. En hij komt nu naar Nederland en vanaf 1 april zal hij langs asielzoekerscentra in Nederland reizen. Maar Golem is dus niet uh, net als die mummie van toen? Nee, Golem bestaat echt. En die komt dan ook echt naar Nederland. Wat gaat hij doen? Hij gaat langs asielzoekerscentra. Waarom? Hij komt uh, vandaag aan uh, op het Ei en in Amsterdam uh, op een boot, zoals uh, Sinterklaas, Sinterklaas eigenlijk. <laughs> ja, Golem is een soort Sinterklaas. En uh, hij gaat langs asielzoekerscentra, zoeken, Senta, omdat daar 6.000 tot 8.000 kinderen wonen die we meestal in Nederland echt vergeten. Maar hoe ziet, en... hoe ziet Golem er eigenlijk uit dan? Is dat uh, oh. een mannetje? Uh, nou, dat weten we niet of Golem een man of een vrouw is. Golem is uh, van hout, hij is uh, vier meter hoog. Hij heeft natuurlijk heel veel, uh, hele grote handen en hele grote voeten. Zodat hij ontzettend veel kan reizen en zodat hij iedereen kan beschermen. En hij heeft vooral een deurtje naar zijn hart waarvan alle kinderen, alle harten kreten... Dromen, wensen, uh, dingen die ze verlangen, ideeën voor de wereld in kunnen stoppen. Want Golem uh, leeft alleen, dus niet zoals de mummie. Golem leeft alleen als we zijn hart vullen met uh, wat we dromen. Oké, okay, dus Golem is eigenlijk een soort uh, praatmuur. Je kan, je kan wat tegen Golem zeggen, je kan daar je, uh, uh, je zorgen aan kwijt. Ja, Gollum heeft een open hoofd, zodat uh, je het niet eens echt hoeft te vertellen. Uh, want het verhaal van Gollum is dat hij dat kan zien in het hart en in het hoofd van kinderen en dat hij het begrijpt. Ja, want Golem komt, dus, uh, komt dus uit het buitenland. Waar, waar komt hij nu vandaan eigenlijk als hij straks in uh, Amsterdam aankomt? Uh, Golem is, vo is vorige week in Antwerpen gesignaleerd. Oké. Okay. Nou. En daarvoor is hij in Nicaragua geweest, in Pakistan, India. Golem is een India. soort omgekeerde Justin Bieber. Die was vorige week in Nederland, zit nu in Antwerpen. <laughs> Dat zou zomaar kunnen. <laughs> nou, het, het wordt in ieder geval uh, spannend. Uh, wie gaat Golem ontvangen in Amsterdam op het ei? Uh, hij wordt ontvangen door uh, de lokale burgemeester uh, Lodewijk van As. En, Lodewijk Ascher. Ja, en hij... Uh, uh, uh, wordt ontvangen door Musicie van het Nederland Blazers Ensemble. Samen met uh, kinderen uit vijf asielzoekerscentra. We gaan ontzettend veel muziek voor maken. Met muziekinstrumenten, maar ook met spannen yes. en pollepels. Nou, het wordt in ieder geval een, een, een spannende dag. Fronnie Bisma, um, nou ja, ik hoop dat het lukt met het verwelkomen van Golem vandaag. Ja. Goed en we... helemaal goed. Nou, gelukkig maar. De dag van de vrolijkheid vandaag. Dankjewel. Een tip aan hondenliefhebbers van Nederland. Op het platteland kun je veel goedkoper leven... want daar hoeven eigenaren steeds vaker minder hondenbelasting te betalen... dan mensen in de stad. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt vandaag je cijfers over bekend. Yara Boissavet van de organisatie ProHond denkt er het haren van. En zij spreekt daarom deze week de voicemail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hey Mark, je spreekt met Kiara Bassevaans van ProHond. Ja, even over die hondenbelasting. Dat is dus een manier waarop hondenbezitters miljoenen cadeau geven aan Nederlandse gemeenten en daar niets voor terugkrijgen. Ze betalen dat al jaren en de gemeenten steken dat in eigen zak. Nou mogen ze dat juridisch doen, maar moreel is het wel een beetje raar. Want niet alleen krijgen ze niks terug, er is ook geen enkele andere hobby waarvoor mensen zo moeten betalen. En ook geen gebruiker van de openbare ruimte. We hebben het even niet over auto's, maar ruiters, fietsers, wandelaars, picknickers, crossers, hangjongeren, skaters, die betalen allemaal niks. Nou, dat is toch wel erg oneerlijk. Wist je dat het historisch zo is gegroeid? Um, hondenbelasting werd gebruikt om geld van de rijken af te nemen om aan de armen te geven. Eigenlijk een soort jaloeziebelasting avant la lettre. En dat is niet alleen oneerlijk, het is in deze eeuw ook onjuist. Want honden leveren al een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie. Hondenbezitters kopen niet alleen honden, ze kopen ook voer, ballen, speeltjes, kluiven, riemen, manden, boeken. Ze gaan naar cursus, naar de trimsalon, naar de dierenarts. Al die bedrijven moeten btw en belasting betalen, personeel in dienst nemen, panden huren en kopen... Nou, bij elkaar hebben we het dan over een bijdrage van miljoenen aan de Nederlandse economie. als het niet ver over het miljard heen gaat. Voor zo'n groep, daar moet je de rode loper voor uitleggen. en ze niet bestraffen met een speciale belasting. Nou, is het grappige dat jouw VVD al minstens twee keer heeft toegezegd. om die hondenbelasting af te schaffen: Eén um, keer landelijk en minstens één keer in de gemeente Den Haag. kort geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar die belofte is nooit nagekomen. Ja, dat is natuurlijk niet zo netjes. maar ik weet het goed gemaakt. Wij zijn elkaar tegengekomen bij jouw campagne voor de Provinciale Staten. En toen heb je mij beloofd dat je een keer voor me zou komen piano spelen. Als je die belofte nou wel inlost, dan beloof ik jou dat ik je alles uitleg over de hondenbelasting. Dat als jij die afschaft, dat je nog 1 miljoen extra fans erbij krijgt. En dan heb ik het nog niet eens over de honden. Goed idee? Oké, okay. dag Mark. Mark Rutte, je hoort het. Die afspraak om piano te spelen bij Jara Bouazzevein. moet hij nog even nakomen. Bedankt mevrouw Bouazzevein. Goed, straks bij ons van de studio onze dromenfluisteraar, Hermine Mensink. Zij gaat uw dromen verklaren en ze doet dat met verven. Bel 0800-121. 11 1121. 21 I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater. ain't got no mother ain't got no culture ain't got no friends ain't got no schooling ain't got no love ain't got no name.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 En toen viel de instrumentenkast om van Nina Simon. Ain't got no, I got live. Ja, we gaan, eh, want inmiddels is bij ons binnengekomen... zoals de En dus gaan we naar... Het Nieuwsminuutje. De Nederlandse porno-koningin Kim Holland... vindt dat er een televisietalentenjacht moet komen... waarin op zoek wordt gegaan naar nieuw Nederlands pornotalent. Ik denk dat Nederland daar best rijp voor is... zei ze zojuist hier op Radio 1. Holland wil een relatief nette televisie-editie... en een internet-editie die nog veel verder gaat. In Bahrein is ook iedereen al wakker en daar is de prominente weblogger Mahmoud al youssef gearresteerd. De koning van Bagrijn ligt al maanden onder vuur en probeert met harde ingrepen zijn volk onder de duim te houden. Eerder meldde al youssef al dat een van zijn supporters was bedreigd door de politie. En tot slot iets heel anders. Leontien Borsato is vanaf 2 april overal te zien als een van de bekendste gezichten in de 2x2-campagne... die ervoor moet zorgen dat Nederlanders weer massaal groente en fruit gaan eten. Maar hier op Radio 1 deed ze zojuist een opvallende bekentenis. Eerlijk gezegd was ik vroeger zelf een ontzettend slechte groenteeter. Mijn moeder heeft mij tot mijn twaalfde moeten voeren. En tot zover... Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Ingelo Stol met het uh, nieuwsminuutje. En volgend uur komen we bij ons langs met het verse nieuws van deze nacht. Het is op dit moment het twee over half vijf uur luistert naar Radio 1, nu al wakker Nederland. Er zijn vergevorderde plannen voor een groot ondergronds gasopslagveld bij Alkmaar. Het veld bij Bergen moet in 2013 klaar kunnen zijn. Het zou zomaar het grootste ondergrondse opslagveld van heel West-Europa kunnen worden. Vandaag komt de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij elkaar om hierover te praten. Omwonenden, maar ook de bergen. Voor politiek zien dit plan niet zitten. De kans op aardbevingen in het gebied wordt aanzienlijk vergroot... als er gas in en uit de grond wordt gepompt. Riek Lindhout is voorzitter van de stichting Gasalarm... en duidelijk tegen de plannen. Meneer Lindhout, goedemorgen. Goedemorgen. Minister verhaag is nu zeker niet uw beste vriend. Ach, wat zal ik daarvan zeggen? Het is, niet, het is geen persoonlijke kwestie. Het is een... Uh, het is een, een, een uh... Een plan van het kabinet. Ja, maar met een beetje pech zit u nog straks wel met een gasveld onder uw dorp. Behoorlijk, ja. Dat zou kunnen, ja. Wat zijn eigenlijk de grootste bezwaren tegen die plannen? Um, het, het gasveld uh, het is het gevaarlijkste gasveld van Nederland. Het is een gasveld dat al vier aardbevingen heeft laten zien. wat in 2004 al uh, uh, door het KNMI beschreven is als een veld dat niet, uh, waar je beter vanaf kunt blijven. Uh, dus de, de, de risico's van, van dit veld die zijn bepaald niet onder controle. Die zijn niet, uh, niet duidelijk, Er zijn alle onderzoeken naar gedaan. Telkens blijkt dat er uh, toch wel degelijk risico's zijn die het dorp kunnen beschadigen. Maar dat zijn toch hele lichte aardbevingen? 1,8, ja. 2,1 maximaal op de schaal van Richter? Groningen merkt daar wat van. De, de, de zwaarste tot nu toe is geweest 3,5. De verwachting is dat dat, dat kan worden 3,9. Uh, op geringe diepte, dus de effecten aan de oppervlakte zijn veel ernstiger als wanneer het op grote diepte zou zijn. Ik heb er eentje meegemaakt toen ik in Alkmaar woonde en ik heb toch naar mijn hoofd gestoten toen met een aardbeving. Dat is echt waar. Maar uh, wat voor gas zit daar precies in de grond? Er zit gewoon aardgas in de grond. Er zit nu nog een, wat, een restje van, het, uh, van het, uh, gewoon het gas wat er zat en daar wordt gas ingepompt uit Rusland. En wat, wat wordt er met dat gas gedaan dan? En dat wordt gebruikt voor uh, speculatie op de termijnmarkt. Dus er zit echt een soort gastank daar onder bergen? Het wordt precies, het wordt gewoon een gastank zoals je die ook in, het, in de havengebieden wel vindt, maar dan voor olie. Maar het gebeurt in andere landen toch ook? In onze omringende landen doen ze het ook massa. En daar gaat het toch ook gewoon goed? Het gaat in Nederland ook goed. Er is een een grote gasopslag. Uh, dat gaat prima. Alleen dit veld, daar zit een, een breuklijn in. He, dus dus uh, ja... Uh, uh, het is de, er zit een, een, een, een breuk in dat veld. En die breuklijn die heeft een aantal keren al gereageerd op het uitpompen van gas. Nu krijg je straks dat het gas met een vele malen grotere snelheid in en uitgepompt gaat worden. Ja. Dan, dan prikkel je als het ware die breuklijn. Nu, bent u woedend? Wat gaat u doen? <laughs> Ik ben niet woedend. Nou ja, u, u, u bent redelijk pissig over de plannen. Wat zegt u? U bent redelijk pissig over de plannen. De plannen zijn natuurlijk, ja. Dat, uh, uh, uh, ja die plannen, over die plannen zijn we hier pissig gegaan. Ja, en ja, ik ben dat daar tegen. Er is nooit gekeken naar uh, zijn alternatieven in Nederland. Uh, het, het, het wordt ons op alle mogelijke manieren met, uh, met halve waarheden en leugentjes door de, door de, door de neus geboord. Dan blijft de vraag staan: wat gaat u doen om het tegen te houden? We gaan uh, uh, als. Als, het blijkt, als de Tweede Kamer vandaag ja zegt, dan gaan we door aan de Raad van State. Dan gaan we uh, procederen door de Raad van State. En maakt u zich zorgen over de uitkomst van het debat? Uh, nou, het wordt spannend, want het is een beetje 50 /50, hè? De, de, een 50-50. Een flink aantal partijen is nu toch tegen. De PVV heeft gisteren al eens heel duidelijk gezegd dat zij niet voor deze plannen zijn. Dat is omdat de veiligheid niet gegarandeerd is. Uh, en dat... Uh, nou, we weten nog niet wat, uh, wat andere partijen gaan doen. Ja, dat is één partij. Dus u heeft er nog een, een heleboel nodig. Nee, nee. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho. Dus, GroenLinks is tegen. De, uh, er is een flink aantal partijen is tegen. De Partij van de Arbeid wil in elk geval naar onderzoek. Uh, van Haag heeft dat overigens van tevoren afgewimpeld, maar dat gaan we allemaal zien vandaag, wat daarmee gaat gebeuren. Ja, u zult in ieder geval gespannen... Het veld, het, veld het, het veld is aardbevingsgevoelig ja. en daarnaast is het, uh, krijgen we hier in een... Het is een regio die heel dicht, dicht bevolkt is. We krijgen ja. hier straks een heel grote uh, gascompressieinstallatie. Daar zijn de ondernemers in het gebied waar die installatie komt, te staan heel erg ontevreden over. Die hebben dat ook uh, mm -hmm. kenbaar gemaakt. Uh, dus het wordt, de, het wordt ons door de strot gevallen. Helder, dank u wel, meneer Lindhout. Ja, want... Uh... Dat was het. Ja, dat was het. Oké. Okay. We gaan muziek draaien. Middle of the road. Talk of all the USA. Road, talk of All the USA. Het is tien over half vijf, radio 1. Nu al wakker in Nederland. In Europa zijn meer dan 62 miljoen vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. En er moet verandering in komen, vindt de Federatie Opvang. Daarom worden vandaag awards uitgereikt aan mensen die hebben bijgedragen aan de aanpak van huiselijk geweld. Goedemorgen, Jan Gortworst van de Federatie Opvang. Ja, goedemorgen. Nou, laten we maar meteen vragen, wie valt er in de prijzen? Dat is de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen. En Katinka Luneman, dat is een onderzoeker van uh, het Vrij Jonker Instituut. En dan hebben we van de politie Mariette Christoff. Daar is, is zeg maar aangewezen binnen de politie om huiselijk geweld te, uh, onder de aandacht te brengen van alle politiekorps in Nederland. Dat zijn de drie prijswinnaars voor vandaag. Ja, die hebben dus alle drie dezelfde award? Ja, het is dezelfde award. Het wordt uitgereikt door een, uh, een internationaal bestuur... Er is uh, sinds twee jaar een, uh, een, een, een samenwerkingsverband van alle opvanghuizen voor vrouwen die, die vluchten voor geweld in, uh, in, uh, in een aantal landen. Die hebben een, een netwerk opgericht met het bedoeling om elkaar naartoe te helpen. Zeg maar, hoe moeten we dit doen? Hoe krijgen we huiselijk geweld de wereld uit? Uh, die komen deze dagen bij elkaar in uh, Nederland. En die hebben gezegd van als wij vergaderen in een land, dan gaan we in zo'n land. Ook de mensen zeg maar uh, stimuleren en pluim geven die zich in dat land heel erg hun best hebben gedaan om huiselijk geweld te bestrijden. Ja. En dat zijn deze drie mensen. Ja, En waarom zijn het dan net deze drie mensen? Nou, ze zitten in verschillende thema's. Nou, je, uh, je hebt Christophe van de politie valt onder de... Bij en de praktijk, wat meneer Christophe doet, doet heel veel binnen de politiewereld, maar probeert ook heel veel samen te werken met mensen buiten de politiewereld. Er zijn een aantal programma's opgezet in bepaalde steden waarbij die samenwerking heel erg goed van de grond is gekomen. Dat is juist bij huiselijk geweld heel erg belangrijk. Dan moet politie en hulpverlening samenwerken. Ja, en Katinka Luneman, dat is een wetenschapper van het Vrij Jonker Instituut, doet al jaren zoveel onderzoek. Uh, naar huizenveld heeft ze heel erg bijgedragen zeg maar, aan de onderbouwing voor het dit huisverbod. Wat nu uh, al een paar jaar aan de gang is, heeft ze echt uh, op verricht. Ja, en dan leidt als burgemeester. Heeft ze al heel lang bezighouden met prostitutie, met bestrijding, met seks, bestrijding van seksueel geweld. Trekt daar ook uh, werkgroepen voor. Dus uh, doet er echt heel erg zijn best voor. Uh, dus er zijn er drie verschillende categorieën, ja. zeg maar, uh, waardoor deze mensen... Dit vandaag aan duim krijgen. Hoe groot is eigenlijk het probleem van huiselijk geweld in Nederland? We hebben er, er was onderzocht 200.000 slachtoffers uh, gemiddeld per jaar. Daar praat je over echt uh, ja, bewezen huiselijk geweld, dus echt aantoonbaar huiselijk geweld. Dus dat zijn alleen de mensen op... die ook melding van maken op de een of andere manier? Uh, niet allemaal. Uh, het komt wel in de buurt, want de politie houdt ook registraties bij over huiselijk geweld. En dat zijn ongeveer wat dezelfde aantallen, maar het is uh, nog door. Een groot onderzoeksinstitut is het onderzocht. Daar hebben ze lang over gedaan. Die komen tot 200.000. En dat zijn dus vrouwen. En mannen zitten er ook bij. Overwegend vrouwen. En dan gaat het echt om, om ernstig huiselijk geweld. Dat mensen echt langdurig mishandeld zijn. dat zijn hele grote aantallen. En dat is ook een heel groot probleem. Maar hoe gaat, hoe gaat die award van u dan helpen. om dat getal van 200.000 terug te brengen? Ja, ja dan kan je, alles helpt. Je moet natuurlijk zorgen dat huiselijk geweld besproken wordt. Dus elke uitzending, ook al is het heel vroeg in de ochtend, is heel belangrijk. Uh, want je kunt alleen maar doorbreken, zeg maar huiselijk geweld, als je erover praat met mensen en als mensen ook snappen van uh, ik sta niet alleen in wat ik meemaak. Dat klopt niet, het, het hoort niet en ik moet hulp zoeken. Want dat is eigenlijk de enige manier waarop je eruit kan komen. Je moet hulp zoeken. En dan pas kun je het stoppen. Want u bent dit jaar ook met een grote campagne gestart, het stop huiselijk geweld. Ja, ja dat hoort er ook bij. He. Dus dat is echt bedoeld zeg maar, om huiselijk geweld uh, om het publiek aandacht te geven en ook aan de mensen die het ja die het meemaakt te laten zien van je kunt eruit komen, je kunt hulp krijgen en je moet erover gaan praten. En dat doen we zeg maar, ja, op, op, op dagen dat het niet zo, uh, uh, ja, dat je niet zo makkelijk aan denken. Het Valentijnsdag hebben we dat gedaan. Maar dat hebben we hebben ook op 8 maart in, uh, in, in Den Haag hebben slachtoffers van huiselijk geweld, die hebben daar allemaal t-shirts uh, laten zien waarop zij zeg maar met teksten en, en tekeningen, laten zien wat dat aangedaan heeft en, en hoe ze dat verwerkt hebben. Ja, dat was ontzettend indrukwekkend om, zeg maar, al die t-shirts aan, wa aan waslijnen te zien. En dan, en, ja, dat was ontzettend indrukwekkend, Want je ziet dan ook dat het heel veel doet met mensen. Maar ook dat mensen zeggen van, laat het niet bij zitten. En ik heb het niet meegemaakt, maar ik ga er wel mee. Uh, ja, ik, ik, ik, wil, ik wil weg uit die spiraal van geduld. Ja, en vanmiddag dan gaat u dus nog meer aandacht aan besteden... door die oorduitreiking in Amsterdam. Dank u wel, Kom. Johan Gortworst van de federatie op Opvang. Ja, graag gedaan. In Nederland is het voetbal, in Amerika is het basketbal. Maar in India en Pakistan uh, is het een hele andere sport, namelijk cricket. Dat is de nummer één volksport daar. En vanavond, of eigenlijk vanmiddag al, spelen de twee grootste rivalen tegen elkaar... in de halve finale van het WK Cricket. De spanning moet inmiddels al om te snijden zijn. Onze correspondent daar, Femke van Koten zit in India. Femke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe zijn er echt. zijn de mensen in India? Uh, zenuwachtig. Niet slapend. Uh, afwachten tot de wedstrijd van de eeuw. Ze praten zelfs over de derde wereldoorlog. De derde wereldoorlog? Het is, terwijl het gewoon yeah. een spelletje is, cricket. Het is gewoon een spelletje, inderdaad. Maar uh, het is voor hen iets meer, want ze zijn natuurlijk ook nog steeds. Uh, ...vijanden van elkaar als in de zin van ze hebben nog steeds een soort van oorlog met elkaar. En uh, ja, ik vind het wel dat het een hele mooie gebaar is van de Indiaanse president... ...om de Pakistanse president uit te nodigen voor deze wedstrijd. Dat is zelfs zo'n grote eer, en zo'n grote uh, stap binnen de, ja, binnen de cricket... Wat, daar gewoon alleen maar over gepraat wordt eigenlijk. Er wordt ja. er alleen maar gepraat over India versus Pakistan. Want naast de wedstrijd vindt er ook nog eens een diplomatieke top plaats... Met, ...waarbij de president en de hele ambtelijke top aanwezig is. Ja, bijna iedereen van de minister-president tot Sonja Gandhi... ...tot uh, ja, iedereen die maar met politiek te maken heeft, die is in die stadium. Vandaar ook dat de meeste ticketprijzen ook in plaats van... Uh, ...maar een tientje normaal gesproken nu in één keer bijna 1800 euro is... Toen maar. Dat zijn ook, ja, de prijzen is echt verschrikkelijk hoog. Ja. Ongelooflijk. India en, Kashmir, of India en Pakistan hebben natuurlijk al lange tijd ruzie met elkaar. En cricket is tegelijk ja. de, de volksport daar. Echt, uh, echt populair. Ja. Um, heb je de indruk dat de, uh, in jouw geval de mensen in India daar ook meer achter zien? Of zien ze dit gewoon als een wedstrijd zoals wij bijvoorbeeld zouden kijken naar Nederland Duitsland? Dat weet ik niet zo goed, want uh, dat is een beetje lastig te antwoorden. Volgens mij hebben ze wel een bepaalde soort frustratie bij, want iedereen zegt van India moet dit winnen. En dan vraag ik van waarom, ze kunnen ook nog steeds verliezen. Nee, dat is absoluut niet aan de orde. India is een sterk land, dus India moet winnen. Dat is min of meer wat ze zeggen. En uh, Pakistan zou dit wedstrijd niet moeten kunnen winnen, want hun zijn zwakker dan India. Dat is min of meer wat ze hier uh, bedoelen. En... Ja, ze zijn wel. Indiërs zijn wel fanatiek als het gaat om hun volksport. Ze spijbelen bijvoorbeeld van school. Uh, als ze niet winnen, kunnen de rellen ontstaan. Uh, bijvoorbeeld als ze wel winnen, vuurwerk. Uh, dansen op de straten. Dat zie ik niet zo snel in Nederland gebeuren, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar dit is nog niet de grote finale, toch? Nee, maar, nee, maar ze zien het wel als, als een big, big thing. Om het zo maar te zeggen. Want het is natuurlijk Pakistan tegen India. En als ze de wereld beetje winnen, dan is dat helemaal geweldig. Maar als ze van Pakistan winnen, dat is helemaal top. Dus eigenlijk is het, is als, stel ze winnen vandaag, dan halen ze de finale, staan ze zaterdag in de finale tegen Sri Lanka. Uh, en als ze in de ja, finale verliezen, dan maakt het niks uit, want ze hebben zelf van Pakistan gewonnen. Nou... Ja, dat is wel wat ik een beetje bekijk van mijn collega's en mensen hier op straat, ja. Nu wordt het WK, wel. Het WK wordt ook onder andere in India gehouden, al een week of vijf, uh, zes. Hoe wordt het daar beleefd? Is het, is het echt zo dat het, dat het land uh, op dagen dat India speelt helemaal stil ligt? Mm, nee. Ik heb het zelfs een paar keer niet doorgehad dat ze hier in Bangalore spelen, want ik woon zelf in Bangalore. Maar zodra je dichter bij het stadion komen, zie je mensen verkleed, mensen lachen... Uh, heel veel mensen ineens. Dat je echt denkt: volgens mij is nu de populatie in Bangalore verdubbeld. Uh, ja, dat, dat merk je wel, maar het leven ligt niet stil. Er zijn ook natuurlijk mensen die niet geïnteresseerd zijn in Cricket hier. De kaartjes er zijn, zijn dus. Die heel erg... De kaartjes zijn nu dus onbetaalbaar ja. voor, uh, voor gewone Indiërs. Hoe gaan ze kijken? Ja. Gaan ze überhaupt wel kijken? Uh, nou, bijvoorbeeld op, mei op mijn werk hebben ze geregeld dat er vier grote beeldschermen komen voor vandaag. En dat is nog niet een andere wedstrijd gebeurd, alleen voor vandaag en voor de finale, als dat op een Dordwetje dag zou zijn, wat dus overigens niet zo is. Uh, in uh, restaurants wordt heel veel uitgezonden. Helaas is het niet zoals als wat we in Nederland hebben, dat we op een plein kunnen kijken, zoals met heel veel mensen samen. Dat gebeurt hier absoluut niet. Maar er zijn wel heel veel mogelijkheden dat we in ieder geval in grote groepen kunnen kijken. In, in ieder geval bij ons op het werk gaan wij heel enthousiast uh, naar de krize kijken. Femke van Cooten, onze correspondent uit India. Dank je wel. Ja. En uh, veel plezier vanavond met het kijken van de wedstrijd misschien wel. Dankjewel, je Ga ik doen. Het is tien voor vijf en we gaan vanuit het cricket meteen door naar Frans Bauer. De man die met zijn vrolijkheid vaak als meest positieve Nederlander werd gekozen. Van lachen bij bananensplit naar zingen op het tros muziekfeest. De grimlach van Frans Bauer lijkt nooit te stoppen. Maar toch ging het leven van Frans Bauer de afgelopen tijd niet altijd over rozen. Maar vanaf vandaag is hij weer back in business... en presenteert hij zijn nieuwe album met de toepasselijke titel Een Nieuw Begin. Goedemorgen Frans. Goedemorgen, hallo. Hoe voelt het nou een nieuw begin? Ja, ik moet zeggen, het is met recht een nieuw begin. Omdat het zeg maar toch de eerste keer is dat ik alles zelf heb geschreven... en ook uh, daarnaast uh, de geproduceerd. Dus ja, ik moet zeggen, het is een hele spannende dag. Uh, en uh, ja, zeker om, omdat je zeg maar nu ook... Uh, Straks de reacties van uh, de vaste fans ook krijgt. En dat uh, maakt het toch altijd een hele spannende dag eigenlijk. Jij ja, is dat belangrijk voor je? Ja, natuurlijk. Kijk, het is de eerste keer dat ik het zelf allemaal heb uh, gedaan. En dan is het er ook, uh, ja, je juf, verlaat juf, toch zeg maar een beetje zo je vertrouwde honk. En, uh, ik heb natuurlijk jarenlang met dezelfde mensen gewerkt. En uh, ja, nu is dat toch een klein beetje, voelt het als een sprong in het uh, grote diepe. Dus ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik het best wel spannend vind. En uh, ja, met uh, die reden ook zeg maar de titel gekomen, een nieuw uh, begin. Waarom heb je je oude collega's de deur uitgedaan? gedaan? Ja, ja kijk, ja, ik, ik zou eerlijk vertellen op een gegeven moment dan... Uh, kijk, ik ben natuurlijk zelf niet erg on, onbekend met het schrijven. Ik schrijf eigenlijk al heel veel jaren. Ik heb het altijd een beetje zo voor mezelf gehouden. En dat beperkte zich zeg maar in eerste instantie tot uh, gedichten. En uh, ja, dat vond ik heel... Moet ik eerlijk toegeven, heel erg leuk. En op een gegeven moment uh, ja, is dat, zeg maar, uh, stille aan uitgegroeid tot, uh, tot liedjes schrijven. En daar heb ik eigenlijk heel lang nooit wat mee gedaan, totdat mijn omgeving zeg maar uh, me een beetje aanspoorde. Van joh, uh, ga er eens wat meer mee doen. Nou, op een gegeven moment dan maak je je eerste liedje. En dat uh, deed ik toen, zeg maar, ook tussen allerlei demo's van andere tekstschrijvers. En op de een of andere manier uh, kwamen die liedjes zeg maar uh, elke keer bovendrijven. En werden ook zeg maar door uh, mensen in mijn omgeving, met wie ik zeg maar uh, toch wel heel erg vaak werk. En ja, die mensen bepalen ook zeg maar mede met mij de liedjes die ik dan opneem. Kwamen die bovendrijven zonder dat ze wisten dat ik het had uh, gemaakt. En op een gegeven moment dan verlies je eigen zeg maar, in het schrijven. En uh, toen kwam ik zeg maar in een periode van heel veel negativiteit. En toen werd het schrijven zeg maar, een soort uh, uitlaatklep, als ik het uh, eerlijk zeggen mag. Het was gisteren, precies een jaar geleden, dat je tante overleed. Hoe heb je die gebeurtenissen bijvoorbeeld gebruikt in, voor je nieuwe cd? Ik ben natuurlijk begonnen de, de, de, de, met schrijven... Uh, Lang daarvoor al. en uh, Het is natuurlijk een album geworden wat uh, wel heel positief is. Dus het is niet zo dat ik met een album ga uitkomen... wat alleen maar kommer en kwel is. Want zo is het ook niet. Maar uh, ja goed, er zijn in, in mijn leven een aantal gebeurtenissen gekomen die toch wel heel extreem waren. En waar dan je zeg maar het gevoel hebt dat je in een soort rollercoaster zit. En uh, ja goed, ik heb uh, het geluk gehad dat ik uh, liedjes aan het schrijven was... en dat ik zeg maar daarin ook mijn ei kwijt kon. En ik heb ook zeg maar uh, bijvoorbeeld... Uh, een liedje gemaakt uh, over die situatie. Ja. Maar wel in de, in, in de brede zin van het woord. Maar ook bijvoorbeeld een lied, een lied gemaakt over. toen ik te horen kreeg dat mijn vader zeg maar, kanker had. Hm. En uh, ja, goed, dat zijn zeg maar, toevallig dan twee voorbeelden van liedjes die wat zwaar beladen zijn. Maar aan de andere kant uh, heb ik ook heel veel leuke en gez gezellig liedjes. en is eigenlijk het meezinggehalte en de polonaise meer uh, vertegenwoordigd dan, zeg maar, echt uh, de, de negatieve zaken. Hoe goed is Frans Bauer in de Smartlab? Ja, dat, uh, dat mag ik het wel zeggen. Ik heb het gevoel dat ik echt een beetje terug ben naar uh, de roots. En uh, nou goed, uh, echt uh, de Frans zoals je hem uh, verwacht, denk ik wel. Ja, Is dat wel? Uh, ja, normaal gesproken zou ik. Ja, het, het is, het is van je natuurlijk zo, je ik ben bekend geworden met liedjes zoals, uh, als Als ster aan de hemel staan op rode rozen. En toen uh, kreeg ik op een gegeven moment de bouwers, nou toen ontplofte het eigenlijk en kreeg ik zeg maar toch wel. Uh, ja, een hit wat eigenlijk bijna nooit meer te overtreffen is, heb uh, je ja. even voor mij. Ja. En daarna zijn we eigenlijk een beetje voort gaan beduren op wat uh, vlottere nummers, hè. zoals bijvoorbeeld Le Lekkerding, een Stress. Dat zijn allemaal liedjes die allemaal wat, wat, wat, vlotter zijn Absoluut. als waar ik mee ben uh, begonnen. En uh, ja, nu heb ik weer zeg maar echt een traditionele oh. bouwen eigenlijk. Ja. Omdat... Dat kan ik het beste uitleggen. Ja. Het album komt er dus presenteert vandaag ook nieuwe plannen voor 2011? Ja, we gaan uh, vandaag, en dat mag ik je wel een beetje als primeur geven. Uh, gaan we aankondigen dat ik naar weer ga voor uh, de vijftigste keer. Kijk. En uh, dat is gelijk ook tegelijkertijd een uh, bijzondere mijlpaal. En dat ga ik ook op bijzondere manier vieren. Hoe dan? En dat gaat plaatsvinden eind oktober. En dan uh, ja, hoop ik zeg maar met uh, mijn fans wat twee fantastische avonden te uh, beleven. En uh, ja goed, het, uh, het is wel bekend op het moment dat ik in de hoi sta dat het toch wel een heel groot uh, gebeuren is. Zal het ook dit jaar zal het ook zijn met heel veel gastartiesten, maar ook met een bijzonder podium en allerlei mooie show-effecten. Uh, dus ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er heel veel zin in en uh, het zijn heel veel nieuwe uitdagingen. En ja, aankomende donderdag begint ook de kaartverkoop daarvoor. Dus het is allemaal wel enorm spannend. Heel spannend. Dat, dat wordt weer een hele drukke periode. Vandaag uh, maken ook de toppers, uh, hebben we vandaag ook een perspresentatie. En die schijnen oh. op zoek te zijn naar een vijfde topper. Oké. Okay. <laughs> dat zit er niet in, meneer Bauer? Nee, nee, nee. nee. Niet met de ik Arena? Ik denk uh, dat we daar nog even verder voor moeten zoeken. En, maar ik, uh, ik ben blij dat ik weer solo bezig ben. En dat ik gewoon uh, lekker mijn eigen ding kan doen. En uh, ik denk dat dat het uh, toch wel het allerleukste is. Ook een nieuw kapsel, hè? Daar moeten we het ook even over hebben, denk ik, tot slot. Nou ja, een, een nieuw kapsel uh, is het niet 1, 2, 3. Uh, nou, zoals heel veel mensen wel weten heb ik zeg maar. Uh, is, heeft de idelheid zeg maar bij mij toegeslagen en het heeft geresulteerd in een transplantatie. En uh, ja, goed, dat is, dat is ook weer een hele grote stap. Ik wil niet zeggen dat het 1, 2, 3 een nieuw begin is, maar ja, ik heb ik heb dat laten doen en uh, nou ja, ik heb weer. Uh, haar op plekken waar uh, vroeger de maan scheen. Dus uh, <laughs> ik ben er wel blij mee. Goed, je was dus al Frans, maar bent nu nog veel Frans Bauer. Een nieuw begin, hoe je het ook went of keert. Frans Bauer, dankjewel. Hallo, dit is Gordon. Luisteren jullie ook al nu al wakker Nederland? Oh, ik moet er niet aan denken. Ik draai me nog even om. Nou, Gordon draait zich nog even om. En uh, Frans Bauer die gaat ongetwijfeld op naar zijn volgende snabbel. Bij ons is inmiddels aangeschoven onze dromenfluister Hermine Mensink... Emine, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want in uh, juli vindt de Dream Conference plaats en tot die tijd ben je hier iedere week. Gisteravond ben je naar een lezing geweest over lucide dromen. Wat dat zijn dat, lucide dromen? Uh, nou, Tim Post was degene die de lezing gaf in Enschede. En uh, lucide dromen betekent dat je bewust bent dat je droomt. En hij uh, heeft dat demonstratief laten zien. En van eigen dromen, vanaf zijn zevende had hij al dromen. Maar ook aan de hand van de film van uh, Henry Potter. Maar het feit dat je dus bijvoorbeeld iets vreemds in de droom ziet... waardoor je bewust wordt dat je aan het dromen bent... en dan hoef je niet wakker te worden, maar je bent in de droom wakker. Dus dan kan je kijken wat voor soort droomomgeving heb ik. Waar ben ik? Wat, wat doe ik? Of wat zou ik willen doen? Dus je kunt dan ook gaan sturen in je dromen. En hij vertelde dan bijvoorbeeld sportmensen... of mensen die gewoon een, zeg maar een presentatie willen geven... of andere mensen die zo'n droom bewust willen gebruiken... kunnen zich als het ware in de droom voorbereiden op iets... En Jermien, dan ben jij onze dromenfluisteraar. Je hebt echt verstand van uh, hoe dromen je onderbewustzijn weerspiegelen. En dan gaan mensen dat zelf beïnvloeden. En dan klopt er dus niks meer van. Uh, nou, voor hun klopt het dan wel. Hè? Want in de dromen zijn ze zich dan bewust. En dan kunnen ze zeggen van, het is een keuze. Je hoeft niet per se je droom te gaan sturen. Maar het kan dus heel helpvol zijn voor mensen die uh, nachtmerries hebben. Dat je dan als je wakker wordt, dat je niet uh, zeg maar in zo'n enge toestand uh, denkt van, uh, nou schiet ik iemand dood. Maar dat je dan kan voorstellen dat, je, dat het een droom is. En weet van, oké, okay, ik heb wel die revolver in mijn hand... maar ik schiet niet echt iemand dood. Het is een droom. En, en je... dat je dan bewust kunt zijn om, om gewoon anders te reageren. Maar je moet dat wel leren, lucide dromen. Uh, daarvoor zijn dan ook groepen. Hè? Voor mensen die dan nachtmerries hebben of oorlogstraumas hebben... dat ze dan kunnen leren dat ze op dat moment wakker worden in de droom... en dat ze dan uh, anders kunnen reageren... dan de agressie die ze zouden voelen opkomen. En kan je dan ook je droom zo sturen dat dat een hele aangename droom is? Dat je ja. iedere dag... Ja, ja bijvoorbeeld. <coughs> er werd ook verteld over seksdromen. Of dromen met een partner die op afstand is. Dat je kan zeggen, kan, kan je toch heel naar wij brengen... door in de droom helemaal daarin op te gaan. Ik kon dat toch moeten luisteren. Ja, toch? Ja, als ik het zo goed hoor wel. Ja. En um, heb je zelf ook wel eens lucide dromen? Ja. En ik ben ook twee keer naar zo'n conferentie geweest in Hawaii. En daar ging Tim volgende week naartoe. Oké, okay, dus het, op Hawaii gebeurt het. Daar vinden de daar... lucide dromen plaats. Echt. Nou, Helemaal fantastisch. Emile Mensen, ik dank weer voor jouw komst. Onze eigen dromenfluisteraar heeft u een droom te verklaren. Bel dan 0800 of twitteren kan ook. Hashtag WNL. Ja, en in juli is onze dromenfluisteraar zelf op een uh, conferentie te zien in Amsterdam. Het volgende uur gaan we uh, het hebben over uh, het homohuwelijk onder andere. Maar eerst het nieuws van vijf uur. Voor Bakker Nederland. Omroep WNL.